Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De achterstand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst blijft maar groeien. Zo'n 70.000 asielzoekers wachten nu op een beslissing. Niet eerder waren dat er zoveel. De IND doet ongeveer een jaar over zo'n besluit. Deze advocaat legt uit wat dat met mensen doet. Mensen zitten heel erg lang in de wacht. Um, en uh, dat brengt natuurlijk heel veel onzekerheid met zich mee. Uh, familieleden waar men heel lang van gescheiden is. Um, vooral voor kinderen, nadelig. De idee is echt twee keer zoveel aanvragen binnen te krijgen als dat ze aankunnen. Australië gaat het internationale studenten en laag opgeleide werknemers moeilijker maken om een visum aan te vragen. De instroom van migranten zou op die manier kunnen halveren. De afgelopen twee jaar bereikte de immigratie in het land een record en dat komt vooral door studenten. In tien jaar tijd is namelijk het aantal internationale studenten in Australië ruim verdubbeld. Voor de halve finales van de Nation League gaat het Nederlands elftal op bezoek bij Spanje. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Duitsland. Het was voor Nederland beter geweest als ze Frankrijk hadden gelood, Want dan hadden ze bij verlies sowieso een herkansing op een Olympisch ticket gehad. Aangezien Frankrijk het gastland van de Spelen is en zich automatisch al heeft geplaatst. En misschien staat bij jou thuis de kerstboom al te shinen. Sommigen fixen het ding bij een tuincentrum en anderen gaan hem zelf uit de natuur halen. Zo zijn honderden mensen afgelopen weekend het bos ingegaan om een boom te kappen samen met boswachters. Deze mensen kwamen een boom omzagen in Flevoland. Ik vind het wel leuk met de kinderen om dit zo te doen. Dus, het is mooi weer nog erbij, dus heerlijk. Prachtig toch, dat is een mooi, mooi ritueel hè? Om, om, de kerst, om het kerstseizoen te beginnen. Dat is heerlijk. O Denneboom, O Denneboom, wat zijn je takken, wonderschoon. Ja, verder ga ik niet, want dan moet ik heel hoog. Ik heb je laatste gaat dus niet. Dat <laughs> weer, wat wolken, wat zon, maar ook wat buien. Het is zo'n 10 graden. Morgen begint droog. Later is er opnieuw nattigheid met 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij knooppunt Zaan-Dam 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. I want you to hold me. Don't let me go. Be the one and only. Take all control. Even before Dat was uh, de single van Kelvin uh, Harris. Welkom terug, Mo. Welkom terug bij het tweede uur van uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Zeker. Geen Breakdown. heb je wel heel, heel veel uh, jaren gedaan hè, bij CFM. Uh, ja, ja, ja. Eerst was natuurlijk uh, Mr. Europe hemzelf, Anders Sandberg Ja, uh, ja, ja. Jaren gedaan. En was jij dus, zijn opvolger? Nee, nee, nee. Oh. Uh, tussendoor is het uh, George van Dam nog. Oké. Okay. Die heeft nog een tijdje gedaan en daarna heb ik het uh, jaartje vijf, zes uh, zoiets gedaan. Zeker. En nu uh, heb ik weer een contract uh, met je kunnen afsluiten, dus uh, ben je weer even terug. Ja, alleen de... de Zaterdagmiddag, als Ben of Heugen niet kan, dan zal ik hier even plaatsnemen. Nou, gezellig. Ja, toch? Wat, wat gaan we in dit uur allemaal doen, Mo? Uh, dit uur gaan we even kijken naar de evenementagenda. Uh, we gaan uh, terug naar het voetbal, want ik ben heel benieuwd hoe het uh, daar uh, straks mee staat. Ja, ging niet best, hè? 1-0 achter. 1-0 achter, inderdaad. En uh, ja, een gehandicapt team, zoals je het al zei. Hè. Heel veel middenvelders uh, die er niet waren door blessures of uh, andere uh, perikelen. En verder gaan we natuurlijk nog even kijken... of we wat en der kunnen verzinnen. Ja, we hebben de evenementen. We hebben Roy van Buringen die ook nog even in uitzending komt. Ja. Want van Zandvoort Insight komt er een kerstfeest. Oh ja? Dat gaat allemaal plaatsvinden bij het racecafé Rabbel. Oh, daarover straks ook veel meer in dit uur van Zandvoort op zaterdag. En de muziek, daar is hij weer. Loreen is hier met Is It Love...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 En zo is het maar net, uh, Laureen. Is it love, hoorde je. Dat allemaal op de zaterdagmiddag. Nou, we volgen het voetbal. We krijgen een uh, goed bericht uh, daaruit Beverwijk van Jan. Ja, die stuurde aan een uh, appje met, uh, dat er uh, weer gescoord was. Ja, en wel 1-1. Dus uh, we staan uh, inmiddels alweer gelijk. <lacht> en dan, uh, ja, we krijgen alleen de voorname door. Dus uh, ja, de Ja, was een die... hele mooie voorzet op uh, Fernando of op Fernando uh, Lewis in ieder geval. En toen werd het uh, 1 tegen 1 Straks meer van Jan van der Leden zelf en ook van ons weer. Meer nieuws, blijf daarvoor luisteren. En heb je dat ook wel eens, dat je, je benen helemaal niet gaan, zo zouden moeten gaan. En dat, dat je geen meter vooruit komt. Nou, een plaat uit de jaren 80 die hebben daar een nummer op gemaakt. Of een groep uit de jaren 80. En die gaan we nu voor je draaien. Een lekkere danceclassic zo op deze regenachtige zaterdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. En hou de radio aan met Fruitcake nu met My Feet One Move. Oh. het leuk helemaal om uh, weer terug te zijn. En uh, ja, volgens mij ken je het minkpaneel ook nog wel een beetje. Ik, hè? Gewoon, ik ken het minkpaneel uh, nog helemaal in mijn hoofd. Ja, dat, jou dat, jou ja dat, dat wou ik zeggen. <laughs> nou, het moet, moet niet gekker worden gewoon. Nee, van, uh, weet je al dat je dat en dat kan uh, ja. doen. Uh, ja, ja, mo. De en mij is het echt lang geleden. En ik krijg dan uh, berichtjes onder andere ook uh, van Joke vanuit Canada. Van het is weer leuk en gezellig en vertrouwd om jou te horen op de radio. Dat wow. wel weer grappig. Ja, dat is zeker leuk. Nou, helemaal goed. Uh, streepje live.nl. kijk je live mee en uh, hoor je uiteraard ook het uh, geluid uit Zandvoort. En dan is gewoon de livestream op de app. Hein? de CFM-app. Zeker, kan ook. Heel ja, makkelijk. Net zo makkelijk. Dus download die dan in de Play Store, is die gratis beschikbaar. We gaan uh, darten. 118. Ja, vanochtend uh, bij uh, Goedemorgen Zandvoort, dat uit uh, Rabbel in de Blauwe Tram uh, wordt gepresenteerd, was uh, topdarter Dylan van Lier op een Zandvoortse jongen van uh, maar liefst 16 lentes jong. Uh, die had daar een uh, klein gesprek met uh, Ben Zonneveld over zijn uh, uh, ja, prestaties en alles. Tegenover mij zit Dylan van Lierop. Goedemorgen. Goedemorgen. 16 jaar. Ja, klopt. En dan nog professional darter. Um, we hadden het net over hoe ik het begonnen ben. Ja. Hoe, hoe ben jij begonnen met darter? Nou ja, ik komt eigenlijk uh, door mijn vader. Voor mijn tiende verjaardag kreeg ik een dartboard uh, als cadeau. Ja, sindsdien ben ik eigenlijk een beetje uh, gaan oefenen. En nu uh, sta ik al op EK en WK en... Uh,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 Hoe doe je dat? <laughs> ja, dat, dat zijn heel veel manieren. Ik ben er niet zo heel erg, uh, niet zo heel erg fan van. Maar meestal in de competitie... Uh, nou, hij klinkt wel, een, een beetje vreemd. Wel. Vind je ook niet? Wel, het geluid een uh, beetje ja. raar klinkt. Uh, nou ja, nou, gaan het klopt een we, beetje. Ja, gaan we, gaan we even wat aan uh, doen. Uh, dan uh, horen we het interview uh, misschien uh, wat, uh, wat beter uh, van uh, Dylan van Lierop...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 Hoe doe je dat? Ja, dat, dat zijn heel veel manieren. Ik ben er niet zo heel erg, uh, zo heel erg fan van. Maar meestal in de competitie, uh, ik speel namelijk mee met uh, volwassen mannen. Het wordt bij mij wel uh, heel vaak uitgeprobeerd. Uh, en dat is wel heel vervelend. En ja. Hoe doen ze dat dan? Langs je lopen, de, tegen je aanlopen? Uh, dat is dus, ja, ze. Dom opmerkingen maken. Ja, ook ze, of ze gaan heel langzaam lopen, of ze gaan inderdaad zo'n stukje tegen me aanlopen, denk ik van, kom op. Ja.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 Nou ja, nee. Je moet eigenlijk wel inschrijven. Of je hebt een management, die schrijft jou dan in. Maar meestal moet je of inschrijven of je bent geplaatst. Dat is een beetje... Uh... En, en uh, hoe, uh, plaats je omdat je op een ranglijst staat? Ja, zoiets, ja. Dus uh, zeg maar, de eerste 25 of de eerste 10, die, die, die, die mogen sowieso meedoen? Ja. Is dat veel reizen? Want die moet ook naar een school. Ja, dat klopt. Ik zit nu in mijn... Ik zie, ik zie je, moeder zie je knist. Ja... <laughs> Die is inderdaad wel ver van school. Ja. Nee, ik zit nu in, uh, in mijn examenjaar. Nou heb ik wel geluk dat uh, school meewerkt. Dus als ik vrij nodig heb, krijg ik vrij. Maar uh, ja, het is inderdaad wel heel veel reizen, ja.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 dan ga je naar het niveau toe wat je, uh, wat je wil halen. En als je daar zit, dan ben je dus echt een prof. Hoe ja. zit het met die grote toernooi eigenlijk? Worden die ook uh, uitgenodigd? Of is nee. het ook een soort plaatsingssysteem? Nou ja, de grote toernooien uh, waar ik dan aan meedoe, uh, is, is meestal gewoon inschrijven. Maar ik heb uh, vorig jaar heb ik een. Uh, een jeugd in Engeland gespeeld. Daar moet je je dan wel weer voor plaatsen. Dus het is heel afwisselend. En is dat ook zo bij de voerprofs, de, de, de ouderen? Mm, ja, ook, maar dat, dat werkt anders. Hoe werkt dat dan? Nou, meestal is de, de top 16 of, of top 32 is altijd geplaatst. En dan die mensen daarachter, die hebben nog een speciaal kwalificatietoernooi. Dus je speelt eerst een kwalificatietoernooi, kom je ja. door, dan, dan mag je op, dan, pas, dan, op, dan pas ben je geplaatst.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 Ik denk dat er zomaar vijf à zesduizend mensen in die zaal zaten en ik had bij zelf al in gedachten, niet erop letten, gewoon afsluiten en uiteindelijk, ik heb van die zaal niks meegekregen. Dan ben je ze dus echt helemaal naar voren? Nee, helemaal in mijn focus. Ik heb niks gehoord. Ja, ik, ik zeg dat omdat ik, ik zie ze teruglopen ja. en dan zie ik ze ook de zaal in kijken. Ja. Dus, dus ze krijgen er wel wat van mij, maar ik kan me dit niet voorstellen dat die daar hey. Nee, snap ik, nee. <coughs>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 Als je daar als nerveus wordt, dan kun je het wel schudden. Klopt. Er zijn meerdere sporten, waar we, en toevallig doe ik er ook een, waar mensen als ze denken dat ze kunnen winnen, gewoon niet meer winnen. Nee. Dus je moet je echt, echt ja. concentreren op je, op je sport. Ja. Hey, leuk om je gesproken te hebben. Dat was zeker uh, nou, We komen zeker terug binnen die vijf jaar. Ja. Is goed. Een grote beker meenemen? Ik hoop het wel, ja. <laughs> of moeten we je dan betalen om hier te komen? Nee hoor, nee, uh, nee, nee. Die noteren we ons, <laughs> maar ik kom die niet. <laughs> is goed. Dylan, dankjewel. Geen probleem. Chestnuts roasting on an open file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 kids from 1 to 92 although it's been said many times many ways merry christmas to en bij deze plaat heb ik altijd het idee dat ik naar sky radio luister man. Wat zei je? De Christmas Station. Dus ja, <laughs> Nat King Cole hoorde je met uh, Merry Christmas. Dat is Mr. Christmas, hè? Mr. Christmas. Nat King Cole. En uh, Mariah Carey. Uh, is is Mrs. Christmas? Ja, en, uh, maar dit is de favoriete plaat van uh, Mariah Carey. Okay. Ja, dat is leuk. Ik vind het wel een beetje dan een tragere uh, plaat, deze kerstplaat. En ik hoop niet dat het ook zo traag gaat op de voetbalvelden. Nou, je weet het niet. Jan, Oze. hoe is het daar? Nou Rob, uh, het is lekker. Het is 1-1. Uh, het, ja, het weer is niet lekker. Het is... Uh, de wind wakker steeds meer aan en het regent en uh, wij spelen wind tegen. Het hmm. gaat het nog goed hoor. We hebben uh, goed gescoord met 1-1. Uh, uh, oh, oh zegt Fernando schiet net over. Dat is jammer. We, we, we hebben gewoon nu een paar kansen gehad. Uh, we hebben gezien dat uh, Fernando een doek werd afgekeurd. We hebben gezien dat Helaas Cayenne Lok uh, gebaseerd in het veld moest verlaten. Dat was heel jammer, want die speelt perfect op het midden, zo. Hij is vangende Dillen Kreugens. Oké, okay, dus uh, ja, we zijn een beetje moeilijk uh, begonnen vandaag. Hè? Al uh, snel werd het uh, 1-0. En uh, ja, later toch wel uh, vanaf... weer uh, lekker in het spel gekomen. Ja, het gaat zeker op zich wel lekker hoor. Maar ja, we hebben nu behoorlijk weer tegen. En die wacht nog steeds meer aan. Ik vrees dat de tweede helft. dat het Echt heel hard gedaan. Oh jee, oh jee, oh jee. We houden ze eigenlijk al droog. Kijk, kijk, kijk, dat is belangrijk. Want uh, ja, we willen uiteraard ook uh, zometeen van jou weten hoe de tweede helft uh, gaat, Jan. Meen je dat echt? Ja, ja, tuurlijk. We tuurlijk, tuurlijk. Dan blijven maar Ja, nou ja, heel fijn. Daar zijn we blij mee. Neem een kopje warme Chocomel om uh, warm te Dan blijven. Het zal een biertje worden. Oh, biertje. Of warme uh, uh, uh, Chocomel met rum mag ook hoor, Jan. Een koud biertje <laughs> of een warme Chocomel? Ja, dat, nou ja, dat is ook goed, hè? Ja. Beetje rum erin, lekker. Ja, heerlijk. Nou ja, Jan, uh, dankjewel voor uh, dit moment. 1-1 dus uh, op dit moment ja, in Beverwijk. Het is bijna afgelopen, dus. Uh... Goed, we komen zo meteen weer bij je terug voor de tweede helft. Dankjewel, Jan van der Leden. Daar vanuit Sportpark A3 gem in Beverwijk. Stond dus 1-1 inderdaad zo vlak voor de rust. Zo meteen de tweede helft. Maar eerst weer wat muziek achter van deze... Goedemiddag, hoor je Tijla en uh, Wouter, We gaan naar uh, Roy van uh, Buringen toe, want uh, ja, de kerstperiode komt eraan. En uh, Roy heeft met uh, de Sanford een hele mooie kerstavond. Goedemiddag, Roy. Ja, goedemiddag, uh, Rob en Maurice, moet ik zeggen nu. Ja, klopt, ik zit er gezellig ja, bij. Gezellig. Uh, ja, uh, inderdaad, we gaan er een uh, hele gezellige kerstavond van uh, maak op 15 december, kerstvier met in Insight heet het evenement en uh, we proberen met, uh, met het team van in Insight een hele leuke gezellige kerstavond te organiseren uh, met een uh, bingo uh, live entertainment een loterij, de kerstman komt op bezoek en uh, mensen kunnen zelfs ook een hapje eten, dus dat uh, gaat een hele leuke avond worden ja, hoe ben je op het uh, idee gekomen om dat uh, met in uh, Insight uh, te gaan doen? Nou, uh, we hebben natuurlijk van, de, van het voorjaar hebben we het buurtfeest georganiseerd... wat een enorm succes is geweest. En daar verbinden we mensen mee. En nu probeerden we eigenlijk ook iets te bedenken... om wederom weer die mensen te verbinden met elkaar. En de, door middel van een gezellige avond... Oké, okay, nou ja, 15 december dus uh, in, uh, of nou anders wou ik zeggen, in een uh, uh, rabbel anders. Uh, ja, de, die hebben we nog uh, in ons hoofd zitten natuurlijk vanwege de brand hè, van gisteren. Ja, vreselijk. Ja, verschrikkelijk uh, nieuws. Uh, in die keuken is behoorlijk beschadigd door de brand. Ja, maar goed, rabbel gelukkig uh, niet. En daar uh, is het uh, 15 december, dus uh, kerstavond. Uh, met de Zandvoort Insight en de bingo. En uh, ja. ja, als uh, mensen mee willen doen uh, aan de bingo, hoe werkt dat? Nou ja, mensen kunnen zich opgeven via uh, Rabbel. Een plek reserveren kan dat. En we hebben er op dit moment nog maar 15, dus het loopt aardig uh, vol. Uh, dat kan, dat is dus je reserveert dan een plek. En dan kan je gewoon uh, mee bingo. En. Een bingo kaart kost 5 euro per, uh, per kaart. En we doen spelen twee uh, ronden. En daarnaast uh, organiseren we ook nog een loterij. Uh, waar een loodje voor een euro te koop is. En dan uh, gaan we aan het einde van de avond uh, loodjes uh, trekken. Kijk, en mooie prijzen heb je ook, hè? Ja, hele leuke prijzen. Waaronder uh, de finale kaartjes van uh, Maestro. Het televisieprogramma van de Afrotros. Uh, we hebben kaartjes voor het kerstcircus in Beverwijk. Uh, we hebben een mooi vogelpakket uh, gespons door Rio. Uh, we hebben uh, een, een, een, een grill met, met vlees. Uh, met de waardebonnen dan van uh, Marcel. En uh, nog heel veel andere leuke prijzen. Hoor. Die staan allemaal op onze website. Kijk, nou helemaal goed. Uh, een leuke avond uh, gaat het worden in uh, Rabbel. En uh, meeeten. Uh, mensen ja. moeten daarvoor ook uh, reserveren bij Rabbel. Uh, ja, mee eten kan voor 13,50. is een saté minuutje. En daarvan kan je ook reserveren bij Rabbel. Inderdaad, dat klopt. Zeker, nou dat uh, wordt weer een uh, mooie avond. Uh, into the cast, uh, 15 ja. december, dat is uh, volgende week al natuurlijk. Nee, zeker, volgende week, uh, aankomende vrijdag, is dat alweer zover. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch. En uh, ik zeg ho, ho, ho, merry Christmas. Ja, ja, ja, hebben we net uh, de Sint uh, gehad. En dan gaan we alweer ja. aan de kerstperiode. Inderdaad. Het, uh, het is een, uh, een drukke periode deze decembermaanden, maar altijd uh, heel erg gezellig en warmjes. Dus vanavond zeker. heb je het ook druk, uh, had ik begrepen. Wat zei je? Vanavond heb je het ook druk, had ik begrepen. Oh, dat, dat wist ik niet. Nee, een grapje. <laughs> uh, ja, nee, zeker. Zeker natuurlijk. Vanavond is de uh, vrijwilligersavond uh, dat natuurlijk heel erg gezellig gaat worden en, uh, ja, en uh, waar wij ook voor genomineerd zijn met de Riekmeijer uh, Vrijwilligersprijs, dus dat is fantastisch. Ja. En dankbaar zijn we daarvoor. Oké, okay, ja, de, de Niekmeijer Meijer vrijwilligersprijs. Uh, uh, is ja. het uh, niet uh, David Molenburg vrijwilligersprijs? Hoe zit dat eigenlijk? Weet ja, jij dat? Ja, dat? ja, dat weet ik zeker. Met zijn vertrek uh, heeft uh, burgemeester uh, Niekmeijer Meijer uh, nog een afscheidscadeau gekregen, cadeau gekregen. En dat is uh, dus een, uh, een cadeau... Uh, Ba ba zijn jullie er nog? Ja, ja, ja, ja, we zijn er luisteren in je verhaal. Uh. Uh, uh, in ieder geval, uh, het is een cadeau uh, geweest aan de burger van Zandvoort. En dat is deze niet Meijer vrijwilligersprijs. En daar uh, zat dan ook een, uh, ja, een uh, klein bedragje aangekoppeld door de tijd. En waardoor, uh, waardoor, er, uh, ja, waardoor de vrijwilligers dan in het zonnetje werden gezet. En omdat de, onze oud-burgemeester Nick Meijer natuurlijk heel erg bevlogen was met de vrijwilliger. Uh, daarom kwam uh, deze prijs uh, ook uh, tevoorschijn. Ja, en uh, nou, Insight uh, dus uh, genomineerd uh, samen met uh, nog een aantal anderen. In totaal zeven uh, organisaties en of uh, mensen genomineerd uh, voor ja. de prijs. Waaronder uh, dus uh, ook uh, de ijsbaan hè, met uh, Winter Wonderland. We ja, hebben de Boys of... are Back in Town. Onze collega's, uh, Mo van der Radio. Ja, leuk. En uh, Willem van der Sloot, de hertenfluisteraar. Of nou, was je, je wel daar wel even mee wel. gestopt, natuurlijk. Ja. Moet je wel heel erg hard zacht fluisteren. Ja, ja. En uh, we, we hebben Dini uh, uh, Franse, uiteraard ook. Uh, ja, die is op uh, ve vele vlakken is, uh, vrijwilliger. Ja. Verzin maar een evenement en ze staat er wel bij. Zeker, ook bij het buurtfeest van Inzij trouwens. Kijk. Met, uh, fantastische vrouw. Ja, de volkstuinvereniging niet te vergeten. En uh, Kim Verschijk van van uh, Prakkie Moor. Dat vanavond de vrijwilligersprijs en uh, ja en hoe schat je je kansen in? <laughs> Hoe schat ik mijn kans in? Wat schat je? Um, ja, ik durf eerlijk gezegd niet te weten. Het zijn allemaal uh, fantastische organisaties of mensen, personen die uh, vrijwilligerswerk doen. Ik denk dat we allemaal winnaars zijn. Ik denk dat we allemaal iets moois doen voor ons mooie dorp. En de verbinding ook met elkaar zoeken. Uh, en ik denk dat dat wel het belangrijkste is dan de prijs. Ik denk dat we genomineerd zijn, dat dat al een hele eer is. En dat we eigenlijk uh, ja, voor het feestje vanavond gewoon naar het feestje gaan... en dat we wel zien wie die prijs wint, want we zijn allemaal winnaars. Zo <laughs> dus uh, heeft de jury dat ook uh, gebracht bij alle organisaties. Nou, dat zeg je heel erg mooi. Yes. En daar sluiten we ook mee af. Nou, nog e even reclame dus voor uh, 15 december. Ja. Mensen kunnen ja. zich uh, aanmelden voor het uh, eten en de bingo kaarten. Hoe uh, werkt dat? Nog even ja, dat kort. Kan, uh, kan via rabbel. Uh, dan kan je gewoon contact opnemen met rabbel. En dan kan je in ieder geval een plekje reserveren voor het eten of alleen voor de bingo. Het maakt niet uit. En we beginnen gewoon, uh, om half acht beginnen we met de bingo. En daarvoor kunnen mensen nog lekker eten. Dankjewel Roy voor uh, vandaag. En uh, veel succes en uh, plezier vanavond natuurlijk hè. Ja, dankjewel. En jullie succes met het programma. Oké, okay, hoi. Okay, hoi. En hier is uh, Yves Berensen. Into the cast ook uh, Yves. We won't be getting snow.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 15 december, dus uh, in Rabo het uh, kerstfeest van Sanford Inside. En als je het leuk vindt om mee te kijken in de studio, dat kan via zfm-live.nl. Maar dus er zit ook meteen een andere oud-gediende ook aan tafel zitten, Ja. Daar zitten wel stilletjes bij, maar... Ja, eh, nee, dat, daar wilde ik precies... Nou ja, we zijn op elkaar <laughs> ingespeeld ook, hè? Want ik wilde naar die uh, zeehond uh, tegenover uh, gaan. Ja, uh, dus, de zeehond uit De zeehond uit assen Joost Seilstra. Goedemiddag, Joost. Ja. Ja, ja, ja. Pak de microfoon er maar even bij, hoor. Jongens, ja. buiten niet de microfoon. Ja, we uh, ja, hebben het uh, nieuws uh, uiteraard uh, gehoord van de week... Uh, over de zeehond uh, bij jou in het dorp. Nou ja, dan wordt er eindelijk keer over me gesproken ook. Ja, ja, eindelijk nieuws uit uh, Assendeloft. Ja. Uh, wat was er uh, gebeurd, uh, Joost? Jij weet er vast wel wat van. <laughs> nee, over ik, de ben zeehond. Helemaal, ik ben er inderdaad helemaal heen getogen, Rob. Ja, ben je er heen gegaan? Ja. Nee, nee, nee, Heb je hem bewonderd? Nee, het, het, uh, het verhaal uh, is inderdaad zo... Wij denken inderdaad dat het een, een, een zeehond is geweest... die vanuit het Noordzeekanaal is afgezwommen. Oké. Okay. Ja. En dan kom je in nou naar zijn vaart. Zoals het bericht ook, uh, ook vertelt... Ja, zo is erop En toen uh, de weg op uh, gekropen op een gegeven ja, moment. Ja, die wilde eruit, die wilde oversteken. Ja, ja, ik ga even <laughs> ja. ergens anders kijken. Ergens anders kijken. Ja, niet gezellig, nee, we gaan naar uh, huis. Gelijk, uh, gelijk heeft hij. Maar ja. Uh, ja, was dus uh, niet meer op zijn plek hier. En uiteindelijk heeft ja. de dieren thuis, uh, of ja. dierenambulance Kennemalans. Ja, ook Die ook. heeft uh, de hulp geboden en uh, gezorgd dat hij weer uh, op serie terechtgekomen ah, is. Alsjeblieft. Ja, de dus zien alleen niet. Nee. Nee, gewoon uh, keurig, netjes in open water. Uh, gewoon in open de water. Want er markeerde verder niks aan hem, hè, geloof je? Toch? wel uh, uh, een, bo een borrel, uh, borrel meegegeven en weer terug. Ja, helemaal goed, uh, Joost. Okay. Nou ja, dat is Joost. Uh, ook te zien op uh, zfm-life.nl. We gaan naar uh, de kerststallen. Ja, de kerstallen staan er al een tijdje. Uh, maar die is gisteren officieel geopend. Maar liefst 400 kerstallen zijn er weer tentoongesteld in het Oude Raadhuis in Zandvoort. Uh, in vijf uh, kamers worden de kerstallen getoond uh, in een unieke, uitbundige kerstsfeer. En er is ook een uh, kerstdiorama te zien van 2,5 bij uh, 1,2 meter hoog. En de kerstallen zijn van uh, diverse groottes, van 3 mm uh, groter. Ja, zo groot. 3 mm. 3 millimeter? Drie millimeter. Een kerststal van 3 Ik ben, ben heel benieuwd hoe je Ja, ja, ja dat vind ik maar. wel heel knap. Tot uh, levensgroot. Nou ja, de dus, uh, stallen komen uit de diverse delen van de wereld... en zijn gemaakt van verschillende materialen. Zelfs goud, zilver en aardewerk. En uh, zoals ik al zei, in de oude raadhuis. En dat is de ingang in de haltestraat rechts naast de trap. Je kan er naartoe. Het uh, kost wel één euro. En, uh, dat, die hele euro, wow, één euro. Wel één euro. Wow. één hele euro. En die gaat naar uh, huis in de duinen toe. Voor het uh, welzijnswerk. En heb je nou een zandvoort of een halen, pas dan mag je gratis naar binnen. Maar dan mag je nog steeds wel die 1 euro betalen, vind ik. Zeker. En iedere woensdag tot en met zondag van uh, 11 tot 5. Hele mooie tentoonstelling dus uh, in het uh, oude gedeelte van het uh, raadhuis. In, uh... Toegang slechts 1 euro en dat is dan nog voor het goede doel ook. Hè? Correct. Verpleeghuis, huis in de duinen hier in Zandvoort. Nou zijn er een paar heren waar ik mee op vakantie ben geweest in Turkije. En weet je welke plaatsen we een paar keer aan het nee. zwembad gedraaid hebben? Nee. Ja, nee, moet je, moet je nou nee. horen. Yeah. Ja, yeah, hier komt de rain again. Oh, deze. Ja. Oh, die is, ik denk, je ja, ja. gaat even naar de... die, hebben, die hebben ze wel gedraaid. Ja, ja, ja ik heb inderdaad gehoord, maar ik denk, je gaat naar die andere toe, joh. Ja, nee, nee de, deze, deze gaan we erin gooien, moog. <laughs> hier is uh, de zingel van de Eurythmics. 33 graden aan het uh, zwembad. En dan uh, gaan ze deze plaat draaien. Maar hij kan eigenlijk altijd. Uh, Dit de zin van uh, de urine mix... En uh, hier comes the rain again. Nou, hier komt de rain regen. again. Ja, over regen gesproken. Jij, uh, jij staat of zit uh, lekker droog, uh, Jan. Maar het is uh, flink uh, tekeer uitgaan, waarschijnlijk. Hè? Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik sta nu in de regen. Wel uit de wind. Omdat het, dat stukje wat overdekt is, is zo druk. En dan kan ik hem niet samen maken voor jullie. Dus, uh... Speciaal voor ons ga je in de regen. Ik snap wel een stukje even in de regen. Maar... Dat is nou, aardig. Ja, heel aardig van je. Ja, zeker. Nou, we zijn nu net begonnen. Ja, we zijn nu vijf minuten bezig. Het is, uh, we hebben natuurlijk de harde wind mee. En we zagen net een schitterend schot van Jeffrey Sampson. Dat uh, eindelijk op de wat. Maar. 5 uh, staat wel aardig onder druk nu van ons. Het belooft dus een leuke tweede helft. Kijk, en daar houden we van. Uh, ja, 1-1 uh, uh, op dit moment. En uh, we willen gewoon uh, met, uh, met winst weer uh, terugkomen natuurlijk, hè? Ik, uh, ik ga toch wel voor de 4-1. Dat... Ja, nou ja, oh ja. Vorige, vorige week uh, werkte het ook, hè? Met, uh, ja, ja toen zei 5-0, maar het werd 8-0. <laughs> dus, uh, nou ja, de, deze week uh, 4-1, dan wordt het uh, 6-1 of zo. Ook goed. Ja, dat was wel waar. Zeker. Nou ja, tweede helft uh, mooi, uh, mooi begonnen. Dus, uh, ja, verder nog uh, iedereen uh, gelijk uh, in het veld, zoals we net uh, speelden, of niet? Ah, dus, uh, er zijn geen wissels uh, doorgevoerd bij ons, zover ik kan zien. Dan... Uh... De jongen van Itenburg warm lopen. En ik weet niet, uh, weet niet waarom. hij die eruit gaat. gaat. Mooie nemen. Jeffrey gaat hem nemen op de rechterkant. Met zijn linkerbeentje. Dat een eerzaamheid te worden. En dat doet hij ook. Ja. Het wordt een mijgaaf geval. Oh. Wow. Net, net niet, dus. Net niet. Net niet. Nou, Jan, jij had het in de gaten. En zometeen komen we weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Tot straks. Tot straks. Hoi. Dat was Jan van der Leden vanuit Benjeverwijk. En uh, nog steeds 1-1 daar op het uh, scoreboard. Tot aan het nieuwste weer. Deze van GM Silk en uh, On The Rebounds. Let me tell you a story. Of love I had and a I, I gave her up for another. Who would keep my knees like So long, fire My every need was her desire. Falling fast in love again, Give my heart called out to me on the rebound.